Het is middernacht, begin van maandag 4 november... Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door een grote stroomstoring op het mediapark in Hilversum... zijn verschillende tv-uitzendingen van de publieke omroep... sinds het einde van de avond niet te ontvangen. Even na 11 uur gingen alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich voor... tijdens een test van de noodstroomvoorziening. Een klein half uur later waren Radio 1, 3FM en Radio 4 weer te ontvangen... Een kwartier later deed tv-zender Nederland 1 het weer. De overige publieke tv-zenders zenden nu tekst-tv uit. En Radio 2 en Radio 5 doen het ook nog steeds niet. Op de redactie van de NOS deden de computers het nog wel... en de website bleef wel gewoon in de lucht. Het gaat om de grootste stroomstoring op het mediapark in lange tijd. In 2007 was er ook één, maar die was aanzienlijk kleiner. Wijk bij Duurstede is tot vanavond laat niet bereikbaar geweest na een windhoos. De politie sloot de toegangswegen af en stuurde iedereen weg die er niet woonde. Ook het advies aan inwoners om binnen te blijven is ingetrokken. Maar sommige straten zijn nog wel afgesloten. De windhoos richtte aan het eind van de middag in verschillende wijken van Wijk bij Duurstede veel schade aan. De manier waarop de Britse regering omgaat met onthullingen over spionage is slecht voor de mensenrechten en de persvrijheid in Groot-Brittannië. Dat schrijven 70 internationale mensenrechtenorganisaties in een open brief in The Guardian die gericht is aan premier Cameron. De organisaties zijn vooral bezorgd over de druk die de regering heeft uitgeoefend op media die berichten over de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Zo werd The Guardian door de Britse regering gedwongen om de harde schijven met informatie over het afluisteren te vernietigen. In Kosovo zijn verschillende stembureaus overvallen door gemaskerde mannen. Volgens getuigen hadden ze het gemunt op bussen met uitgebrachte stemmen. Het lijkt een gecoördineerde aanval te zijn geweest door heel Servisch Noord-Kosovo. De gemeenteraadsverkiezingen worden juist in dat gebied fel betwist... omdat ze zijn georganiseerd door de autoriteiten in Pristina. Het weer plaatst nog een bui, verder de opklaringen. Later vannacht weer bewolkt en regen. Langs de westkust een krachtige tot harde wind. Ook overdag buien en wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom op de kalimiteitenzender van Nederland Balvas. Er geen diesel in de aggregatie, dan moet u het bij de commerciële zoeken. Maar in ieder geval welkom bij de Echte Jan, een radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos, ondanks de storing. Ja, en rampenzender is er weer in de lucht gelukkig. Net op tijd voor onszelf. en ik ben Jan Heemskerk. Nou, rampenzender mag je het zeker noemen. Beeld bij het geluid heb je echtjan.nl. De op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de voicemail op 0630090. Trouwens, weet je dat er gezegd wordt dat het een oefening was? Nee, een echt. oefening? Nee, maar echt. Dat wordt gezegd hier op de vloer. Dat het een oefening was om te kijken of de noodaggregaten aan zouden nou, gaan. Nou, dat was een goed idee. In ieder geval er is daar wel antwoord op gevonden. Het antwoord is... Nee! Nein. En bovendien het ligt het hier nog steeds niet aan. Dus als die monteur nog even beneden kan, boven kan komen... dan branden hier nog ongeveer 200 TL-armaturen niet. Nou ja, goed, in ieder geval, uh, wat gaan we doen, Jan? Ja, en echt Jan, dat ben je of dat ben je niet, Jan. Dat is genetisch bepaald, dus kom je met een Sinterklaas-postzegel die de pepernoten ruikt en is Zwart-Piet daarop dus paars. Om maar politiek correct te zijn, zoals post.nl. Dan ben je een ontzettende Johan Hé hey, Jan. Uh, zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Jan is ja, geweest. of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan... Ja, het is toch zelf zo overal donker, hè? Ja, dat vind ik toch wel ja, leuke gesprekend. Ja, Daarom. Ja, Jantje zijn. Je kunt niet zeggen dat dit beleid van dit kabinet echt geënt is op sociaal-democratische uitgangspunten. Ja, we hebben wij de echte Jan natuurlijk helemaal niks met socialisten. Maar als we moeten kiezen tussen twee kwaden, dan maar voor Jan. Mauw Rijnissen liet Hansi Spekman in Nieuwsuur alle hoeken van de studio zien. Aangezien de PvdA natuurlijk wegzakt in het ideologische moeras dat Rutte 2 heet. Prachtig om te zien dat er een burgerlog onder de socialisten aan de gang is. Jongens, maak elkaar maar lekker af. Wij zijn voor Jan. De echte Jan. Je hebt nu dus gezegd dat Jan Marijnes een echte Jan is als je Hans Pekman zo door de door, de, door de trekt op televisie dan dan ben je in ieder geval voor een week in echt, Oké, okay, het is duidelijk. We gaan verder met uh, Alexander Pechtold. Een partij moet zich niet richten op peiling alleen. Een partij moet zich richten op de inhoud. Nou ja, in de, in de categorie uh, onverwachte helden. Uh, de vrolijke veilingmeester is natuurlijk een pedant mannetje. Maar eerlijk is eerlijk, hij doet het goed. Uh, dat is waar, maar 66 staat op zo'n 25 zetels in de peiling. En dat is best knap voor de saap onder de politieke partijen. De vraag is alleen, is uh, Pechtold nou zo goed? Of zijn de rest van die fractievoorzitters nou zo slecht? Jan! Ja, ik kan ook je antwoord op geven. Doe maar. De rest is zo slecht. Ah, goed. Nou, in ieder geval. Maar, ja. Na Jan Marijnus is ook vandaag. Alexander Pechtelt in deze historische rampenuitzending. Een echte Jan. Het hele concept staat te wankelen, dus een ja, beetje. Ja, ze gaat het schilderend goed. Op zijn grondvesten. Dat ah. geven het allemaal. Ja, nee, draaien stopt er maar rustig in, hoor. Ja, laten we maar gewoon verder gaan met de volgende ramp. Op deze nationale rampenzender. Op het moment dat we uitzenden, natuurlijk. Erwin Olaf. Het was een soort uh, bijna middelbare school-emotie uh, van twee weken had ik achter de rug. Als je moet wachten op je eindexamen-uitslag, weet je wel? Dat weet je niet. Ja, yeah, maar Olaf is kunstenaar van het jaar geworden. De relnicht, die zat in het klankbord hoffelijkheid van de hoofdstad... totdat hij collega Tom Staal uh, in zijn spe in zijn bek rochelde. Maar ja, geen enkel probleem om een kunstenaar van het jaar te worden natuurlijk. En een oer, maar dan ook oer. En dan nog één keer oerlelijke munt ontwerpen van de Nieuwe Koning. Heb je die gezien? Uh, nee. Nou, kijk. Ze hadden dus, uh, laten we zeggen, onder het communisme... hadden ze een bepaalde vorm van beeldhouden. Dat, dat blikkerige, dat blokkerige. En dan hebben ze dus van... De, van kijk, uh, Willem-Alexander kan je ook niks aan doen dat hij er zo uitziet. Nee. Maar dan heeft Erwin Olaf dus zo'n zo, zo, zo, zo, ja, blokkerig beeld van gemaakt. Zo'n robotesk. Uh, en het dan op, de, op dat muntje gezet. Maar, maar hij heeft een, een op de koning. Dat is niet te geloven. Ik denk dat je, als je dit in 1800 had gedaan... dan ging je kop eraf. Uh, als je zo de, de, de, de koning neerzet op een munt. Maar ja, het kan tegenwoordig allemaal, hè? Gek, hè? Vreselijk gek, hè? Maar Olof nou, is er blijft uh, een ongelooflijke, Johan. Ja, nou, uh, dan is het nu het tijd voor de jaarlijkse terugkeer van Theo van Roch. Ik beschouw de islam als de grootste bedreiging die het, het Vrije Westen bloert, zeg maar. Ja, de, de, hij valt mij dit jaar toe. Het is dus alweer negen jaar geleden... dat Theo, uh, Theo Verhof werd vermoord door een moslimmaniak. En hij wordt nog steeds gemist, uiteraard. Want er zijn nog nauwelijks meer mensen als hij in het land. Uniek met een mening dat bestaat bijna niet meer. Dus uh, voelen wij dit, deze week, deze dag, even het gemist door het toedoen... van een type als Mohammed B. Jan. Dus uh, Theo uh, Jan Forever, hè? Er staat een stuk vuil. Oh, er staat een stuk vuil. Nou, dat, oh, sorry, jij hebt gelijk. Ik, ik, ik, je, ja, bedoelt... je zei type, maar er staat ja, stuk vuil. Nee, ja, dat is waar. Ik, ik, ik heb dan ook zoiets... Dat, dat ik, weten we toch wel, de mensen, of niet? Moeten we het nog even benoemen? Ja. Nou, je bent een stuk vuil, Mohammed B. Heel goed, Jan! Ja? Echte Jan. Land, echte Jan. Of zijn we Of Johan op zijn? We? De echte ja. Zijn we er op zijn? We? Of Johan, of Johan echt de echte ja. De de van Nederland. Of Johan. Ja, zijn we, zijn we er nog op? Kan, uh, checken? Er? kan, ik checken? Dan? kan je even of, kijken of we erop zijn? Want ik ga je niet voor jou nul zitten. Heeft er iemand een transistor wijzen? Uh, nee, oh, hij valt weg. Oh. <truh> <truh> Fuck, weer de diesel op. <truh> <truh> nou goed. ja, goed. Hij is emeritus, uh, hoogleraar economie <truh> aan de... Wat? Emeritus. Ja? ja? Dat is gewoon anders uitgesproken, Nee, goed. Hij is emeritus, hoogleraar economie aan de TV emeritus. Delft. Emeritus. Nee, <lacht> hij is een meer in economie aan de TU Delft en heeft een onorthodoxe manier van opvattingen over de economische actualiteiten. En dat mag ook wel, want die economische actualiteiten zijn niet de allerbeste. Nou, nee. Uh, vandaar uh, meer dan hartelijk welkom bij de echte, Jan voor onze hoofdgast vanavond, Alfred Kleinknecht. Uh, nu uh, zijn een aantal mensen die hebben uh, Radio 1 ingeschakeld om te kijken wat er in vredesnaam aan de hand is. Uh, maar we moeten wel zeggen, u, u, u heeft wel Duitse roots. Ja, ja. Nee, maar omdat ze nu op, het, bedoel, bij de hele NPO gaat het licht uit en dan opeens horen ze een Duitser op zender, dat valt niet altijd goed. Dus dan ja. snapt u. De, nee, maar dat we het even uitleggen. Ja, ja. Jij vond het niet kunnen, Jan? Jawel, wel, <laughs> zeker. Maar jij dacht dat meneer al alvast begonnen was om internet Radio 1 over te nemen? Nee, maar dat, oh. je, dat je dan allemaal telefoontjes krijgt van... wat hoor ik nu, zeg? Wat krijgen we nou? Wat is er gebeurd? Nou, in ieder geval, uh, hartelijk welkom dat u bent. Leuk uh, dat u in deze rampenshow uh, terecht bent gekomen. Uh, en we gaan straks natuurlijk over uh, ja, uw vak uh, en uw specialiteiten uh, praten... Maar in eerste instantie nemen we de actualiteit even door. Ja. Jan. Ja, nee, nee, ja, goed, ik heb wel geprobeerd natuurlijk even om wat, eh, wat eh, economisch-achtige actualiteit te vinden. Nee, de, de Rekenkamer die, die heeft zijn zorg uitgesproken over... Er gaat straks een heleboel rijksgeld. Hè. De gemeenten krijgen er allemaal taken bij. En dan betaalt het Rijk een heleboel geld in de gemeente. En nou maakt de Rekenkamer zich verschrikkelijk zorgen... <kuggen> dat, eh, dat dat nauwelijks meer controleerbaar is, al die, al die geldstromen. Wat, wat denkt u? Kijk, op principe is het niet gek voor de democratie... dat men dat soort dingen dichter bij de burger brengt. Ne? En zo'n gemeenteraad, dat zit toch heel dicht op de mensen. Anderzijds ja, vindt u dat, wel... dat, dat, dat? Niet alle ja. gemeenteraden hoor ja in principe ja de, het is min dokter tot een herwaardering van de gemeenteraad dat mensen meer gaan stemmen of wellicht zich kandidaat stellen om te zeggen het gaat om iets hè. ze zitten niet voor lul ze hebben echt taken ze krijgen 15 miljard taken erbij en dan wordt het wellicht interessant om ook bij de gemeenteraadsverkiezingen ja. weer te gaan stemmen maar, maar het ik gaat om iets ik, ik moet eerlijk zeggen dat je in Den Haag kom je een zootje koekenbakkers tegen in de Tweede Kamer maar als ik eventjes naar de gemiddelde gemeenteraad kijk daar zit een volk in dat is echt niet die, die mogen niet eens de kou om onder mijn schoenen pulken. Nee, maar begrijpt u wel? En die ja, gaan straks ja, ja. over dit soort dingen. Die hebben dat een know-how van een splitherd. Daar maakt de rekenkamer zich dus ook zorgen over, denk ik. Ja, ja, ja. ik met hun. En, en, en, en Jan ook. Ja. En u dat denkt eigenlijk ik, van nou, uh, we moeten even door een moeilijk plekje heen en dan komt het wel goed. Nou ja. ja, ik wil die gemeente Amdenaren niet te kort doen. Maar het kan best zijn dat je op het lagere niveau iets minder gekwalificeerde politici ja. hebt. Ja. Maar bent ben ja. u dan nou niet bang dat het, dat het mis gaat lopen? Omdat er namelijk ook bijvoorbeeld veel zorgtaken bij die gemeente zijn terechtgekomen. Ja, het probleem kan wel eens zijn dat je heel veel gevallen krijgt... van ongelijke behandeling, dat iemand klaagt. In Amsterdam hebben ze dat zo gedaan, maar in Rotterdam... doen ze dat nu heel anders. Ja. En ja, wat blijft de gelijkheid voor de wet? Nou? En dat soort dingen, daar kun je ook het onder krijgen. Of dat gewoon dingen amateuristisch gedaan worden... waardoor burgers achteraf claims indienen en weet ik wat. Omdat je dan een heleboel belastingsgeld verspilt... En juridische claims en, en compensaties en weet, wat, wat er allemaal nog opkomt. Ne? De boel gaat toch allemaal verder juridificeren. Dat, dat, moet je, dat, dat kan inderdaad een probleem zijn. Ik denk dus hoe, hoe staat u er per door in? Uh, hoor ik u nu eigenlijk zeggen dat u het geen goed idee vindt dat er zoveel geld uh, door de gemeente gaat worden uitgegeven zonder dat daar goede controle op is door het Rijk? Nou, uh, er moet op de een of andere manier controle op zijn. Uh, uh, in eerste instantie natuurlijk de gemeenteraad... maar uh, dat zou ook een of ander body moeten zijn... zoals een regenkamer die daar een beetje op toeziet. Want achteraf krijg je schandalen... als er geld ondoelmatig besteld wordt... als dus je met belastingsgeld moet je toch oppassen wat je ermee doet. Ne? Ja, zo. Ik denk dat die waarschuwing vanmiddag in de, in de Buidenhof uh, terecht was. Je, je moet echt iets doen om dat goed op te tuigen. Uh, het is een beetje de zwakte van de Haagse politiek. Men heeft soms grote vergezichten. Maar als het dan om de concrete implementatie gaat ter plekke... daar laat men het soms een beetje afweten. En dan krijg je een beetje de troep en een rotzij. En dan komt er wel uh, een parlementaire enquêtecommissie... die dat weer uh, door moet werken en rechtzetten en, en dingen proberen achteraf te repareren en zo. No? Ja, nou, dat ziet er dus lekker Ik uit. Een dus hoopvolle zaak. ja. ja. Nee, in ieder geval uh, laten we naar de, naar de volgende ramp op deze rampen gaan. Uh, 24% van de Rabobankklanten overwegen hun geld aan een andere bank te, over te hevelen. En 11% zelfs uh, hun hypotheek, uh, dat zegt één vandaag. Uh, ja, dat heeft wel een ongelofelijke knaal gekregen... die betrouwbaarheid van die, uh, van die voormalige boerenbanken... Wat denkt u dat er wat, er, wat er uiteindelijk de gevolgen hiervan zijn? Nou ja, daar is een zekere beweging gaande dat mensen bijvoorbeeld naar de ASN-bank of naar de Triodos Bank gaan die zich profileren met maatschappelijk verantwoord bankieren. Dat is sowieso die groeien als kool op dit moment. Het kan zijn dat die schandaal net ook nog wat Rabo klanten die kant opdrijft. Dat er gewoon een herverdeling van marktaandeel plaatsvindt. Waarbij overigens de Rabobank op zichzelf toch een hele solide bank is, maar dat is een kleine groep mensen in Londen die daar hoog spel hebben gespeeld. En daar is vermoedelijk ook heel erg veel geld mee verdiend. Als je die tarief een klein beetje manipuleert, een klein beetje naar boven of naar beneden, dan verdien je een paar dagen tijd meer dan ik als hoogleraar misschien een halve, halve carrière verdiend heb. Dat is heel veel op het spel, dat is goed verdiend aan door de manipulatie van dat soort tarieven. Ja, maar, dat kan wel, maar je vertrouwen in zo'n bank uh, wordt wel een stuk minder, want je denkt, oh, we worden dus nu gewoon genaaid door de banken. Niet ja. dat we dat echt als iets ja. heel nieuws ja. zien hoor. Maar het ja. is toch vervelend dat, dat je het dat, hoort. Dat is toch al een probleem. Kijk, er zijn in dit land verkocht. Zo'n 5 à 6 miljoen. Mensen zitten opgezadeld met woegerpolissen. Er zijn leaseproducten gesleden. Er, er, er zijn beleggingsadviezen gegeven waar mensen schip mee ingingen. Dus het vertrouwen is toch al behoorlijk ondermijnd in de bankensector. Het oh, is uh, eigenlijk opvallend uh, uh, wat u zegt. Nou, die twee zijn en die twee, uh, triodos. Maar er, ik denk eigenlijk dat dit onderzoek bedoeld wordt... dat men en dan van de Rabo naar de ABN of naar de ING wandelt. Dat, eigenlijk... dat zou kunnen, ja. ja, dat zou me helemaal niks verbazen zelfs. Dus kennelijk slijt dat wantrouwen toch ook weer behoorlijk snel, hè? Ah ja, dat is af te wachten hoe dat gaat. Of je Ik hebt gewoon geen keus, eigenlijk? Doen. Ja. Ja, of je naar een van de kleine, zoals ASN of Triodos. Die, die zijn in principe schoon, wat dat betreft. Kijk, de, de Rabobank was ook een hele nette bank. Maar op een gegeven moment, in die hype van, van internationalisering... Iedereen moest maar global gaan. Ne? We moesten ook met de grote jongens meedoen. Investmentbanking en al die dingen. We moesten toch meedoen in die hype. En daar hebben ze zich een beetje de vingers gebrand aan. Ne? Nou, uh, uh, waar, waar bij mij het helemaal duidelijk werd... is dat de Rabobank op een gegeven moment zei... Nou, ik heb no nou, nooit gedacht dat ze, dat ze doping zouden gebruiken bij de wielenploeg. Nou, nou, ja. dan Als je zo ongelooflijk naïef mafketel bent... Dan, dan moet ik inderdaad blij zijn als mijn hypotheek daar niet zit. Wat er wel zit, verdomme. Een hypotheek is geen probleem, want die vervalt nooit. Hè. Die, ook al zou de bank verliezen. Nee, maar, maar taal, ze hebben dan wel dan die, die, die, die rentepercentages om, omhoog. Maar, ja, dat is natuurlijk nou, maar dat is nog een ander probleem. Je hebt natuurlijk drie banken... de andere drie, behalve de Rabo... die allemaal staatshulp gekregen hebben. En die mogen nu niet andere banken onderbieden. Anders maken ze oneigenlijk gebruik van die staatshulp. Voordeel, en dus ja. komt het erop neer dat in feite... de Rabobank alleen de rentetarieven kan uh, vastleggen. Dus je betaalt nu, weet ik, makkelijk 5-6 procent... afhankelijk van of je het vastlegt een bepaalde periode. En dat geld lenen ze in Frankfurt, weet ik, van half procent of een procent. En ja. van mijn uh, internetgiro hebben ze het voor anderhalf procent. En dat wordt dan voor 5 procent uitgevoerd. Vindt u dat eigenlijk niet dat tikt als tikt als we verdienen. toch... Die, die, die, die, dat mag van Europa niet, maar als wij toch ja. die staatsbanken... dat we die gewoon dwingen om als het lekker is op 3%. Ja, dan zou je als overheid vast moeten ingrijpen in de markt. Ja. Ja. Denk maar dat ik... hebben ze toch al gedaan uh, door de boel te op te kopen? Ja, ons wordt ongeduveld. Ja, dat is wat ongeduveld. Nou, het probleem kan wellicht zijn dat men bang is als ik straks nieuwe schokken voordoen op de markt. Dat men denkt, hopelijk verdienen ze goed en bouwen hun reserves nu goed op. Dat ze weer wat kunnen hebben als straks nog iets gebeurt. Nou. Ja, Want dat, dat is kan wel. Maar. impliciet dat men zegt, nou ja, we moeten hun oogluikend toestaan. Dat ze gewoon een behoorlijke marktmacht hebben. En behoorlijk dik verdienen op kosten van de rekeninghouders. Nou. Ja, maar dat is een ja. beetje wat, wat, wat er gebeurt. Hè. Uh, kijk, die bankensector heeft er zelf een zootje van gemaakt. Daardoor hebben, ze, daardoor hebben ze niet meer meer geld in de kas. En nu mogen ze dus nu zeg maar, de rentestand manipuleren om, om weer een beetje geld in kas te krijgen. Ja, ja. Van mijn, ik was zeggen belastingcenten. Ook. Maar dat je indirect dan. Nee, maar ik bedoel, begrijpt u dat, dat je denkt: van ja, maar daarvoor ben ik niet uh, bij een bank gaan zitten. om, om hun, hun, hun uh, uh, foutjes goed te gaan maken. Die, die drop op te ruimen. Ja, ja de facto word je op dit moment als uh, spaargoed. Uh, als, als, als iemand die gewoon een heeft. wordt je de facto een klein beetje onteigend ieder jaar. Want de laatste tijd blijft dus de rente die je krijgt. achter bij de inflatie zelfs. Dus je verliest echt geld erop. En de facto geef je dan via dit mechanisme steun aan de banken. Er is eigenlijk een soort tweede steunoperatie die nu plaatsvindt. Dat is de lage renders. En dan moeten wij alle een klein beetje bloeden. Maar Het om, gaat ook hartstikke uh, goed met die bank, hè? want de ING die gaat volgende week gewoon een dikke miljard afbetalen aan de ja, overheid. Ja, ja, dan moeten die ja, twee ja, commissarissen ja, ja, ja, van het ja, ja, Rijk ook weer wegwezen. Dan kunnen dat ze weer lekker aan de slag. Hè? Dat was ook denk ik de reden dat de overheid oogluikend heeft toegestaan dat ze in feite een forse marktmachtpositie hebben met forse winstmarges. Op onze kosten dan. Maar toch, uh, omdat men hoopte dat ze eerst maar steun kunnen terugbetalen en dat ze wat opbouwen, voor het geval het nog een keer rommelt. Dus het hele triomfantelijke geluid van... kijk, ons is mooi winst maken op onze investeringen... in de bank, is ook een beetje genuanceerder dan dat. Kijk, daar was. kunnen straks grotere problemen aankomen. Ik hoor geruchten uit China... dat daar toch behoorlijke kredietzeepellen opgebouwd zijn. en behoorlijke vermogenstitels behoorlijke vermogenstitel inflatie. En dat zijn geruchten die me heel erg herinneren aan wat in de jaren 80 in Japan gebeurd is. En eind jaren 80 krijg je dan in Japan een gigantische crash op de onroerend goed- en aandelenmarkt. Sindsdien is de economie eigenlijk nooit meer goed bijgekomen. En zoiets zou wellicht in China of India ook op een dag kunnen gebeuren. En daar zitten natuurlijk onze banken dan ook wel op de een of andere manier erbij. En lijden we verliezen. En ja, ik kan me voorstellen dat de politiek zegt, laat ze maar lekker winst maken, dat ze lekker vlees op de markt hebben. Zou het hebben, wat je ook veel hoort, u, u zei helemaal in het begin van het gesprek al van ja, dat, met, die, met die grote banken, we moeten ook zo nodig met de grote jongens meespelen. Is het gewoon niet beter, wat je toch ook vaak hoort, om zakenbanken en, nou ja, we zeggen, nutsbanken ja, ja. van elkaar te scheiden? Dat zou je zeker, wat mij betreft, mogen doen. Ja, want als je dan een zakenbank hebt die tot, tot onze oksels in de rot zou in China zitten, nou ja, ja prima, jammer dan, ja, dan, dan gaat hij failliet. Ja. De, de, de vraag is nog altijd, ze zijn nog altijd te groot om ze de failliet te kunnen laten gaan. Ja, dus maar. moet je ze dus niet opsplitsen dan. Ja, wat mij betreft mag je ze opsplitsen, ja. Wat zou, wat zou we dat tegenhouden? Ja, de bankenlobby zelf heeft een geweldige invloed op de politiek. Dat moet je niet onderschatten. Nou, Tot nog toe is niet erg veel gebeurd. Van wat er, eh, kijk, als een paar economen hier aan tafel zitten... ik denk dat we een, een half uur klaar zijn om te zeggen wat er zou moeten gebeuren... om oh. de koel goed eh, te eh, sturen. Daar is wetenschappelijk helemaal niet zoveel meningsverschil over. Maar je moet het vervolgens doorzetten tegen de lobby van de bankensector. Ja, het licht schiet hier weer aan, dus volgens ja, mij is de ramp, het, ramp, is de ramp weer voorbij hier bij de rampen. Maar een compliment uh, de, dat u gewoon zo dapper denk praat. De, de vraag is een beetje: uh, <coughs> de, de, de banken die, die worden vaak uh, zeg maar als onschuldige aangewezen. Uh, voornamelijk door de politiek. Die zeggen ja, die banken, die banken en die banken. Maar uh, ja, is dat niet een beetje hypocriet? Want de, de politici die zijn toch ook verantwoordelijk voor de ellende waar we in terecht zijn gekomen? Nou ja, um... Indirect wellicht wel, omdat je kunt zeggen... die grote banken hadden het gevoel... we hebben impliciet een soort garantie van de overheid. Want we weten, uh, we kunnen nu hoog spel spelen. Als we, met hoogspel verdien je goed. Maar je hebt nog hoge kans dat het mis kan gaan. En als het misgaat, word je uit de brandgevoel. Ja, dat is een soort van, van vreemde, mm -hmm. privaat-publiek mm -hmm. ding is eigenlijk. Je ja. bent privaat als je winst maakt Kijk, en publiek als je uh, verlies je maakt. Je kunt zeggen, in Nederland... Welk kabinet dan ook, van welke politieke kleur dan ook... kan zich niet permitteren om een club als de ING of de AMRO failliet te laten gaan. Dat weten ze gewoon. Dat heeft men nooit gezegd dat het zo is, maar dat weet men gewoon dat het zo is. En dat betekent dat zij altijd een terugvalpositie hebben. En het enige wat zou helpen is ja, of de banken opsplitsen in kleinere eenheden... die het wel failliet kunnen gaan, zoals de Scheringhaarbank bijvoorbeeld... die kon je zonder problemen laten vallen... En ja, of dat, of je moet andere waarborgen hebben dat ze geen hoogspel spelen. Goed, dan gaan we het uh, zo direct, Jan, wel, <coughs> beetje welnemen nog even verder over hebben. Want jij zelf moet namelijk gaan spreken nu, hey, in de, ja, de, de, onze favoriete rubriek. Uh, uh, we gaan naar Mali om te knokken. Uh, maar de man die al jarenlang een achterhoede gevecht levert is Lavi Jan Roos. land was weer eens in paniek. Er was namelijk enorme wind. Ja mensen, het waaide heel erg hard. En dat in de herfst moet je nagaan. De media brengen dit soort weersomstandigheden alsof het om een uitzonderlijke situatie gaat. Het begin van het einde van de wereld. Wind in de herfst. Zandzakken voor de deur en bruine bonen maar. Want het wordt vast een ramp. Er waren inderdaad bomen omgewaaid tijdens de herfststorm de afgelopen week. Zoals er al miljoenen jaren bomen omwaaien tijdens stormen in de herfst. Natuurlijk is het vreselijk voor de nabestaanden van de mensen die onder die bomen terecht zijn gekomen. Maar ook verpletterd worden door de omgewaaide boom gebeurt er zolang mensen op twee benen lopen. Maar tegenwoordig doen we net of het enorm uniek is en belachelijk gevaarlijk. Twee spatten sneeuw in de winter, het hele land ligt plat, sneeuw. In de winter. Het journaal opent ermee alsof er een kernoorlog is begonnen. Warm weer in de zomer. Iedereen gilt over hittegolven van apocalyptische proporties. Alleen in de lente kan de NS normaal zijn trein inzetten. Voor de rest van het jaar is een speciaal spoorboekje dat rekening houdt met de verwoestende gevolgen van al die verschrikkelijke tijden met zijn massamoordneigingen. Dit land ligt plat. Als het weer zo is, zoals het moet zijn. We zijn een in- en in-treurenvolk geworden. En stel dat er een keer echt iets gebeurt, zijn we allemaal totaal de lul. Daar heb je geen uh, noodagregaatje voor nodig. Uh, en zeker uh, ja. geen stukken. weet je wat ik nog denk. Ik ervoor dat die storing nu nog bezig was geweest. hadden we Dit moeten we missen Jan. Ja, dan was het de land heel uh, in de weer dieper weggezakt. Weg ja, echt. Nou, absoluut. Nou, ja, dan, gra graag gedaan. Uh, dus alsnog een beetje complimenten voor de technici hier bij de NOS dat ze het nog in ieder geval op tijd voor La Via en Roos de storing hebben opgelost. Zo is het maar net. Ik bedoel, ja, dat was wat. Ja. Een beetje diesel tanken nou, en de nou, aggregaat nou, nou, gooien. Nou, nou, Goed, nou, Jan. Onze hoofdgast nou, nou voorspelde al in 2020 Even de kredietcrisis en helaas voor ons allemaal kreeg je ook gelijk. Dus we vragen af het kleinknecht vanavond voor een nieuwe kijk in zijn glazen bol, maar we gaan eerst even terug naar 2007, Jan. Uh, hoe wist u het nou, dat dat zou gaan gebeuren? Het was helemaal niet zo moeilijk om dat te zien. Krijg veel Mag ik dan lomen. eerst even voor u uitgelegd, waarom we zag de rest het dan niet? Omdat de mensen verblind waren... door een ideologisch geloof... een bijna religieus geloof... in de stabiliteit en in de efficiëntie van markten. Dat zong rond vanuit Chicago. En heel veel mensen hebben dat klakkeloos geslikt. En je kunt zich niet voorstellen dat het mis kon gaan. Je zag zoveel symptomen. Chicago zitten de, de vet. mee. dat is het halla van dat de orthodoxe uh, algemene evenwichtstheorie. Mensen die echt een fundamenteel geloof hebben... in de kracht van de markt. Nou, okay. En die geloof. Had ik nooit zo. En als je gewoon nuchter naar diverse statistieken keek, dan zag je gewoon heel brouwt zich iets samen. Je kon zien: de Verenigde Staten van Amerika, die hadden in de laatste 15, 20 jaar voor 2007 voortdurend. Importoverschotten. En als een land meer importeert dan het exporteert, dan moet het vereffend worden. En die vereffening gebeurt gewoon door overwegend door schuldopname. Dus die Amerikaanse schuldenlast die steeg en steeg en steeg. Ik heb er een statistiek liggen. Uh, op het moment dat de crisis uitbrak, was het totale kredietvolume in de VS ongeveer 348 keer uh, procent. 348 procent van het jaarlijkse nationaal inkomen. Dat was ooit 150, 200 geweest. En in 10-15 jaar tijd steeg dat naar 348%. Ik ben helemaal geen expert, maar als u zegt dat je drie hmm. keer zoveel schulden maakt als je überhaupt verdient... In een jaar dan. In een ja. jaar, dat is dus, dat is dus niet ja, goed, hè? Kijk, en je zag met name, het waren twee zotten schulden. Enerzijds de financiële sector, die alsmaar met hefboomfinancieringen deed. Je hadden zo'n die hedgefondsen, die hadden... Je had overigens 2007 die hedgefonds die bijna failliet gingen. Die hadden 5 miljard eigen kapitaal. Dus echte kapitaalinleg, 5 miljard. En dan hebben ze zo'n slottige 200 miljard bijgeleend. Oh. En met dat geld gingen ze speculeren... En dan gingen ze het schip in. En die werden dan gered door de Herr Greenspan. En dat was voor mij een signaal, pas op. Enerzijds is het geruststellend dat ze gered zijn. Anderzijds door hun te redden, hebben je natuurlijk een signaal afgegeven aan de anderen. Dus die jongens wisten precies wat ze moesten doen... om gered te worden. Namelijk, je moest groot genoeg zijn. Greenspan heeft toen gedacht... als zo'n steen van 200 miljard failliet gaat... er valt zo'n grote steen in de vijver... dat kunnen we niet hebben. Aha, dus... dus, dus, dus het meer iedereen omeer. wat hij moest doen. We ja, precies. Fusieren om groot te worden. Zoveel mogelijk lenen. spelen. Nou, Zoveel mogelijk lenen en als je dan klapt word je gered. Ja. Ja. ja, dat was één ding. En ja, um, even denken. De, de, also de, dat was voor mij het, het signaal waar ik me meest zorgen maakte. De tweede ding was dat de private huishoudingen, als men meer schulden, maakten. Je had in tien jaar tijd, tussen 1995 en 2005, een verdubbeling van de huizenprijzen. Dus mensen die in 1995 een huis gekocht hadden. Hier, in Nederland? In, in, in Amerika. In Amerika ook, okay. Mensen die zeg maar, in 1995 een huis gekocht hadden, die hadden in 2005 de dubbele waarde. En die gingen geleidelijk aan dan naar de bank en zeiden... ...kan ik op die, op die overwaarde weer een externe extra krediet hebben. Een extra stukje hypotheek en dan kunnen we lekker een huis kopen of een, een auto kopen of een nieuwe keuken of een badkamer of wat dan ook. Dan wordt lekker geconsumeerd op krediet. En dat, je ziet dus de particuliere consumenten en de financiële sector bouwen een alsmaar groter kredietvolume op. En mijn verwachting was, één voor de twee gaat op een gegeven moment mis. Dat, dat kan haast niet. Dat ging zo progressief door. Men had het gevoel het is net als een trein die tegen een muur rijdt en niemand drukt op de rem. Iedereen was euforisch. Je had ja, zo'n markteuforie en Fundamenteel vertrouwen dat de markt dit toch gaat regelen uiteindelijk. Maar hoe had de markt dat dan moeten regelen? Normaal zou je denken: een bank leent geen geld uit bij mensen waar ze weten dat die geen inkomen hebben. En waar je bijna uh, iedereen aan zijn vijf vingers kan aftellen. Dat ze het niet meer kunnen terugbetalen op de nee. dag. Ne? Maar men had gedacht: nee, we kunnen die wel doorverkopen. Als we een stempel van die credit rating agency krijgen, een A-stempeltje, kunnen we dat lekker doorverkopen aan de Japanners, de Duitsers en de Hollanders. Ze wijden er vanaf wel lekker vanaf, dus we hoeven eigenlijk helemaal niet... die kredietwaardigheid helemaal niet meer zo streng te de, elimineren. De want uh, we verkopen het toch meteen door. Binnen zoveel weken of maanden is het weer doorverkocht. Dan zijn we wel lekker vanaf, en dan hebben de anderen die troep. Want we hebben het toch goed verdiend dan. Het is eigenlijk een soort georganiseerd bedrog bijna. Vooral als je denkt dat die rating agencies die die A-stempels gaven, dus de kopers misleid hebben met die A-stempel, krediet, hoge kredietwaardigheid, Ja, die, die hebben heel nauw samengewerkt met die banken. Je echt tot de dag van vandaag, komen die daar nu die processen dieren. van, hè? Hmm? Daar komen nu tot de dag van vandaag processen van. Van mensen die degene de, de, de, de, die destijds verkocht hmm. hebben, door de, de, de, de, de verantwoording roepen. Her en der wordt nu in Amerika wordt het had gespeeld dat er behoorlijke schadeclaims ingediend worden door diverse clubs. Ja, hier in Europa veel minder. Dan. Maar in hoeverre zijn de banken verantwoordelijk voor systeem? Uh, dat systeem? Dat hadden we in Nederland op een gegeven moment ook niet. Ik bedoel, uh, al was je in een krekhoer met één benen, kon je ook nog steeds een hypotheek krijgen. Nou. Had je een bijzondere uitkering, zegt... maar, door een tonnetje bij voor een leuke keuken. Dat was in Amerika natuurlijk ook zo. Uh, ja. En hoe meer je kan lenen, uh, hoe meer je kan kopen en hoe meer je gekocht kan worden hoe die, hoe die huizenprijzen stijgen. Ja. Ik bedoel, dat, dat is een vrij simpel systeem als je het mij vraagt. En de hele economie heeft geprofiteerd. Want die mensen hebben dat geld die, of die overwaarde natuurlijk uitgegeven aan consumptiegoederen. Ja. Dat is een soort hypotheek-keynesianisme kun je zeggen. Dat is voortdurende, kijk, zolang één partij in de economie bereid is netto schulden op te bouwen. Die partij kan dus altijd meer besteden dan ze verdienen. En dat is hartstikke leuk voor de economie, daar is de economie lekker in de lift. Dus Amerika had ook de laatste 10, 15 jaar, altijd meer groeit dan wij in Europa. Ja. En men zegt, dat komt door die geliberaliseerde markten. Ja, natuurlijk. Als je alle remmen losgooit in de regulering en je kunt uh, zulke, zulke uh, financiële hoog hoogstandjes uithalen, ja, dan gaat het een tijd lang heel goed. Ja. Zolang het maar goed gaat. Nou. Ja, maar in nou, Nederland tot, je de kon, de het, tot een gegeven moment ge ge ge ge eerst de eerste beste bank he? He? omviel en mm -hmm. toen was het afgelopen. Mm -hmm. Ja, op een gegeven moment met de Lehman crash was natuurlijk alles vertrouwen weg. Maar wat interessant was toch dat zoveel financiële economen dat ook niet gezien hebben. Deelt ze ook overigens, dus is natuurlijk ook onthuld, als je maar die film Inside Job aankijkt. Inside Job, dat is een interviewfilm, dat is onthullend. Dat is echt uh, de, de stijver versteld wat je ziet. De, Wall Street heeft ook ontzettend veel mensen gekocht als het ware. Met, met leuke adviseurscontracten en commissariaten en allerlei commissie, lidmaatschappen. Dus U heeft het over wel, economen die viel eigenlijk viel gewoon betaald uh, werden om te zeggen wat die een fortuin verdiend hebben, naast de hoogleraarsmanen... een fortuin verdiend hebben met het adviseren van Wall Street. En die mensen zijn de facto gecorrumpeerd in hun denken ook. Die konden zichzelf ook niet meer... Die hebben in feite het verhaal van Wall Street verteld... en zijn ook niet meer kritisch geweest. Is dat u ook wel eens aangeboden? Ik heb nooit zo'n... Nee, nee. Heeft u er spijt van? Had u nou wel een zakje <coughs> geld in, in huis? Had ik zomaar een paar bij kunnen klussen, ja. Waarom ja, doet u ja, dat dan niet? Of bent u een eerlijk ja, mens? Ik ben niet het soort mensen dat ze daarvoor vragen, denk ik, nou omdat zijn er in Nederland wel mensen die we daarvoor vragen? Ik denk dat er heel veel financiële economen zijn... die in ieder geval hopen dat ze gevraagd worden. En dat alleen al disciplineert je denken. Dan ga je wat diplomatieker formuleren... en wat omvloerster en, en, en, en voorzichtiger. Nou. Dus er zijn, er zijn heel wat economen in Nederland... die uh, met liefde dingen verkondigen... omdat ze het zo graag ja. zouden willen dat het zo is... omdat ze dan hopen ooit daar nog iets aan te hebben... Ja, ik wil niet van stellen dat mensen heel erg oneerlijk of uh, direct corrupt zijn. Maar het werkt wel disciplinerend. Als je voor uitzicht hebt dat je wellicht uh, in de uh, raad van toezicht... van daar en daar kunt zitten waar je zo maar een halve ton of een ton of twee ton of zo per jaar bent. Iemand Ja, maar iemand dus. als Zweden van, Wijn, van mm. Wijnberg zie je overal. Yeah. En die is toch ook gelinkt aan partijen, politieke partijen. Ja, ik weet niet wat hij voor dingen doet. Ik dacht dat hij niet zoveel ambten heeft op mij Maar dat weet ik niet. Ik ken zijn persoonlijke omstandigheden. Nee, maar dat zijn wel altijd dezelfde uh. mensen... die overal dingen komen verkondigen wat wel of niet goed is. Uh -huh. Uh -huh. Dat brengt me op het volgende. Heeft u nou het idee dat we er, dat we er dat we wat van geleerd hebben? En met we bedoel ik dan... Ziet u nou dat, dat de schellen iedereen van de ogen gevallen zijn... en dat we, dat ons nooit meer zal overkomen is? Dat het nooit meer zou gebeuren, geloof ik niet. Want vroeger of later komt er pauze weer een andere zeepel op. En dan zegt men, deze keer is het anders dan toen. This time is different. Maar er uh, is wel ook wat geleerd. Ik heb de indruk dat er nu in de economie de boeken als paddenstoelen uit de grond schieten, waar mensen toch uh, proberen rekenschap af te leggen van, wat is hier eigenlijk gebeurd, en wat kunnen we hier leren, en kritische literatuur, en dat ook mensen uit de bankensector zelf legt, uh, zich bezinnen en denken, hé, hey, wat is hier aan de hand, en dat is wel iets aan, aan de gang, dus ik denk die, die uh, primitieve markteuforie, ik heb bijvoorbeeld de laatste vijf jaar geen liberale economen meer horen zeggen, de markt vergist zich nooit, dat zouden ze het zes jaar geleden nog zomaar gezegd hebben... dat de markt altijd gelijk heeft. Dat durft bijna geen liberaal meer te zeggen. Maar het is toch een beetje voorzichtig geworden. Maar het heeft even een beetje een, een shock gehad. En uh, ja, dus afwachten wat het naartoe leidt. Maar ik denk dat er toch binnen de economie... wat uh, kritisch denken en wat leerprocessen op gang zijn gekomen. Ja, We zitten in Nederland ook om een grote uh, bel van schulden. Uh, uh -huh. Is dat ook het probleem uh, uh -huh. dat we in Nederland... Uh, zo, zo, zo langzaam weer de weg terugvinden... Ten aanzien van de landen om ons heen, daar hebben ze gewoon minder hypotheekschuld. Ja, we hebben natuurlijk uh, een hypotheekschuld die nog iets groter is dan het jaarlijkse nationaal inkomen. Daar staan natuurlijk wel meer dan duizend miljard aan uh, pensioenstegoeden werd uh, uh, tegenover. Dus alle, maar het probleem is natuurlijk dat uh, die besparingen van de een, en het vermogens van de een. De schulden van de ander kun je niet tegen elkaar gaan wegstrijpen. Strijpen, nee, dat omdat die me. bij verschillende partijen zitten. Er zijn wel degelijk ook problematische schulden in bepaalde, gro bepaalde groepen. En dat is zeker nog een risico. No? Maar dat heeft het idee dat er in de systematiek wat veranderd is? Want, want, moet de overheid nou wat meer doen? Moet de overheid minder doen? Wat, wat, wat toch een beetje voelt bij wat u zegt. Nou, dus we we hebben het maar laten gaan uh, en waaien. En, en... Er zijn een paar stapjes gezet. Ik weet zelf toen ik in 2003 de laatste keer een hypotheek regelde... dat werd een heel royaal de hypotheek toebedeeld. Ik, die gaven mij meer hypotheek dan ik gevraagd had. Ja. Ik had gezegd: Ik heb nog een beetje eigen geld. Nou, maar geen probleem. We financieren de hele som. Plus nog die 10% koopkosten. En wil u ook nog een badkamer? Zo ongeveer, ja. hè? Uh, dat ging heel makkelijk. En dan zijn ze intussen toch een stukje restrictief. of misschien op dit moment te restrictief. Dat ze in de kramp schieten. Maar uh, ja, uh, het is toch nu. Je moet toch uh, wat uh, geld hebben nu om een huis te kopen. Maar vindt u, vindt u. Of meent u dat. U heeft daarover banken die voorzichtiger zijn geworden? Ja, dat, dat begrijp ik, want die hebben natuurlijk zelf. Hmm. Of ook allerlei nieuwe kapitaal eisen en we het allemaal nog niet meer. Maar heeft u het idee dat de, dat, dat, dat, dat komt dat de overheid een beter grip op heeft? Of zitten we nog steeds in een soort van zelfregulering van het bankaire wezen? Hoe zit dat nou precies? Nou, uh... Of moet dat? Moet die overheid er meer over te vertellen hebben? Wat vindt u daarvan? Je, je moet natuurlijk dingen goed regelen. Ik denk, er zijn nog een paar dingen een beetje op weg nu. Ik hoop dat nu met het Europese uh, systeem van toezicht... nog een paar dingen geregeld worden. Dat bijvoorbeeld, ik vond bijvoorbeeld heel goed dat nu bij de SNS-bank... ook de stakeholders van de bank gepakt zijn... om de verliezen op te vangen in eerste instantie. Dat het niet uh, klakkeloos bij de belastingsbetaler is neergelegd. Dat vond ik toch een goede stap. Daar heeft Duiselblom ook iets over gezegd... terwijl hij dat weer afge... Uh, dingen <laughs> we maar me, ja. ik vond het wel goed dat hij dat gezegd heeft. Want ik vind dat hij ook een keer moet zeggen... Hoor, voordat je weer bij de belastingsbetaler komt... We moeten je toch voorzichtig met het geld omgaan... van de belastingsbetaler... eerst maar de stakeholders zelf pakken. Dat is in zich een goede, een goede richting. Ik eh, zou zonder meer voor zijn... dat men die wetgeving wel nog wat uitbreidt. Dat men bijvoorbeeld zegt... als iemand een aandeel bezit van een bank... dat men die mensen, die aandeelhouders... als eigenaren ook eh, kan vragen... om nog een extra bijdrage te leveren... pro rato van hun aandeel. Nou, dat men zegt als je bijvoorbeeld een aandeel... van 300 euro bezit... Uh, je moet 200 euro bijschieten om die bank te redden als die in nood is. Waarom niet? Ik bedoel andere eigenaren van bedrijven. Als die in de problemen komen, moet je je ook zelf retten... en wellicht geld mobiliseren ergens vandaan om het om, om bedrijf te redden. Waarom zou je dat bij de banken niet doen? En de aandeelhouders zijn de bezitters. Behalve dan de obligatiehouders zou je dus ook de aandeelhouders uh, kunnen laten dokken. We, we praten straks met u verder, meneer Kleinknecht. En dan zullen we het voornamelijk hebben over uh, ja, het be bewind van Rutte 2. Uh, als het, ga hoe het gaat om de economie. Dus uh, we zullen nog wel wat appeltjes geschild moeten worden. Denk je niet, Jan? Ik uh, heb er zomaar het gevoel van, Jan. Nou, ik denk het ook. Maar in ieder geval, we gaan even wat anders doen. Want bij de HEMA kun je binnenkort dus terecht voor het testament. Of liever gezegd, dan kan je nu al terecht voor je testament of samenlevingscontract. Dus bedacht notage neven Neve uit Leiderdorp dat hij maar goedkope rookworst moest gaan verkopen. Ja, het zijn vreemde tijden. Maar we zijn best benieuwd of die rookworst beetje het is niet, Jan? Zo is het, jongen. We gaan eens even bellen met Mark Neven van de kantoor Bakker en Neven. Een hele goede nacht, Mark Neven. Goedenacht. Meneer Neven, gaat u de HEMA helemaal kapot concurreren of wat? Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als we een soort buckler-effect zouden kunnen krijgen. Ik weet niet of dat erin zit, maar ik denk wel dat we ons punt gemaakt hebben vrijdag. Oh, het is al afgelopen. De worstactie is uh, afgelopen. Het was een eenmalige ludieke actie. Oh. Waarom we eens even kijken? Het was wel een groot succes overigens. Hoeveel worsten bent u kwijt? Nou, we hebben het nog zelfs bij moeten halen. Maar ik denk toch snel dat we een stuk of 300 worsten verkocht hebben. Zo. Nou, nou, ze waren heel goedkoop, hè, begreep ik. Eurotje maar, toch? Ja, ze waren ook helemaal niet lekker natuurlijk. Want voor een echte worst moet je bij de E maar zijn. Maar, maar hoeveel, hoeveel heeft u ze ingekocht? <laughs> Ja, ik zeg, ik weet het, we hebben er iets geld op moeten toeleggen, maar daar ging het Dat dacht op, ik jongen, al, hè. Ja, kijk, daar disqualificeert u zichzelf toch meteen de, weer mee, hè. Ja, laten we wel even zeggen, dit is wel de eerste keer dat ik hoor dat de notaris ergens geen geld aan verdient. Ja. <lacht> ja. Nou, ik, zou, ik zal het u nog sterker vertellen. We hebben zelfs besloten om de opbrengsten die we toch nog behaald hebben te verdubbelen en te schenken aan uh, Xenia Hospice. Een hospice voor jongeren en jongvolwassenen in Leiden. Oké, okay. nou ja, dat is hartstikke aardig. Van... Ja, voor de taal de, de, maakt me helemaal niet uit. Nou, ja, ik weet helemaal niet of ze nee. erg, veel, erg veel rare randhonger in Leiden. Misschien is het wel een heel groot probleem. Nee, dat in dan, een hospice voor, uh, voor jongeren en jongvolwassenen die in de laatste fase... Nou, dat is, dat is wel fijn. Daar wein... nee, maken we geen grapjes wein... over, jou. daar geen grapjes over. Het weinig is fijn dat u daar die mensen hun lot verlicht. Dat is hartstikke leuk. Maar goed, waar waren we mee bezig? mee bezig? Die HEMA, dat getijzem, die, die, die elke middenstander kapot maakt... op het moment dat ze je dorp of stadje binnen rollen... die zit nu ook uit uw... te eten. te vreten met hun testamenten en samenlevingscontracten... dat gaat ik zal u zeggen waarom ik er nou zo'n groot bezwaar tegen heb. Ze adverteren een heel goedkoop tarief op hun site. Maar als je het vragenformuliertje online invult... kom je er heel snel achter dat je geen standaardgeval bent. Oh. Dat had ik u van tevoren al kunnen vertellen... want standaard, standaard bestaat helemaal niet. Nee. Dan word je doorverwezen naar een notaris... en dan moet je maar afwachten... wat voor prijskaartje je dan gepresenteerd krijgt. Oh, dan wat dan zit het nou? Ik bij mezelf, Meneer Neven, wat wat er zitten dus niet echt notarissen bij de HEMA-kantoren. Ik kan niet binnenkomen lopen en zeggen... ik wil een uh, samenlevingscontract. Nee, nee zo, zo, zo is het helemaal niet. Oh. Uh, uh, je wordt alsnog naar een notaris doorverwezen. En ik denk, uh, de worst die ze je voorhouden... dat zou nog oh. anders een hele smerige worst kunnen zijn... als een je leuke... later een echte rekening krijgt. Ja, leuke, leuke woordspelling. Ja. Nee, maar dan moet je dat toch je ook een uh, notaris met humor, dat, dat, dat, dat hoor je ook niet vaak. Maar meneer, meneer, meneer Neven, u zegt nou zo makkelijk: niemand is een standaardgeval. Maar wij hebben wel eens bij een notaris gezeten, Jan en ik, allebei niet samen, maar op ieder rapport he, met vrouwen en huis. En u ja, kent ja, allemaal wie ja, ja. er ja. allemaal wel. En dan hebben we toch altijd het idee dat er een stagiair in de shift-replace de naam heeft veranderd. En dat het voor de rest voor 95 tot 98 procent standaard is. Ja, ik kan me voorstellen dat u dat gevoel hebt, maar we nodigen u graag uit. om kom eens een dagje mee, lopen op het kantoor. Nou, dat is wel heel. Standaard is niet standaard. Nee, maar het zou toch belachelijk zijn om iedere keer dezelfde brief te gaan tikken met nee, z'n allen? Dat is natuurlijk ook onzin. Dat doen we ook helemaal niet. Nee, dat wou ik dat zeggen. Er zijn allerlei standaard voor control C, Ctrl V. Ja, de achteropbouw opbouwen is natuurlijk toch maatwerk. Maar ja, maken Ja, ja of, of zit u nou een beetje, een beetje... Ja, ik vraag toch maar even... Is zit u nou een beetje stoer te doen... en een beetje ingewikkelder te maken dat het in werkelijkheid is? Want ja, ik bedoel, die HEMA die zal toch ook wel gedacht hebben... er zullen toch wel een paar situaties zijn... waar die, die, die dermate standaard zijn... dat we dat voor een koopje kunnen doen. Nou, en en ja, misschien denkt zijn, u wel... er zijn natuurlijk ook echt... Heel af en toe komt het natuurlijk ook wel een standaardgeval tegen... maar daar hoef ik ook de hoofdprijs op mijn kantoor... natuurlijk helemaal niet voor te rekenen. En dat gebeurt ook niet. Dat gebeurt bij mijn collega's ook niet. Die tijd is al lang over. Komt u nog steeds met veel plezier bij de HEMA of, of vindt u het nu echt gewoon een vieze rieke? Nee, ik, ik kom zeker. Ik ben helemaal niet boos op de HEMA. Ik vind het juist heel goed. Ik hoop dat deze actie er dan toe bijdraagt. Dat de notaris, uh, dat het wat laagdrempeliger wordt voor, uh, voor iedereen. Dat zou ik hartstikke goed vinden. Nou, wat u en, zegt, nou de zo de makkelijk, de, de, die tijd is voorbij. Maar er zijn, denk ik, inclusief twee mensen hier. nog steeds een heleboel mensen, vermoedelijk. die denken dat u toch best nog wel een leuk monopolie heeft. op een heleboel handelingen. die wij min of meer verplicht moeten doen. En dat, zit ons toch, dat, dat, dat een stukje concurrentie misschien niet zo kwaad kan. Maar die tijd is dus nee, voorbij, legt u nee, mij net uit. Dat, dat is natuurlijk goed dat u dat zegt. De concurrentie is overal heel lang bezig. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is. en dat is wel eens een beetje moeilijk om dat als ontvangst te doen. Maar het stukje uh, veiligheid wat een notariaat uh, geeft, en dat bedoel ik veiligheid bij het kopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek, dat moeten we zeker niet onderschatten. En dat leg ik graag een keertje uit uh, hoe dat werkt en ja. hoe we dat in vergelijking met het buitenland uh, geregeld hebben. Ja. En daar komen ja. wij er niet slecht vanaf. Nee, hey, en uh, meneer uh, Neven, uh, stel nou dat ik bijvoorbeeld ik wil gaan scheiden of zo, kunt u mij dan. Uh, misschien, nee toch, Jan, en, ga je scheiden? Nou, nee, maar, maar zou u dan nee een, een korting kunnen aanbieden? Nou, het staat er altijd zijn om offerte op te vragen bij mijn kantoor. En ik zeg daarbij, dat doen overigens veel collega's van mij ook... ...een eerste half uur bij de notaris is het over het algemeen nog gewoon gratis advies... ...en na dat half uur kan ik samen met u een offerte opstellen... ...en dan kunt u altijd wel kijken of u daarmee akkoord gaat. En als u nou drie keer een half uur komt, is dan alle drie... Zijn vechtscheidingen eigenlijk duurder dan gewone scheidingen? dat heb ik ook hoor, dat heb ik ook. En als het heel gezellig is, krijgen ze daar geen rekening voor. Oh, nou, wat bedoelt het eigenlijk mee? Nou, dat vind ik altijd wel, heel erg leuk. Soms hebben we hele gezellige gesprekken met cliënten. Die oh. één keer in het half jaar toch eens een keer komen. Een half uurtje komen praten. Ja, dat zijn meestal waarschijnlijk. Uh... Jonge weduwe. Ja, we <tie> hebben we bij u nog meer te zoeken dan, dan een, een, een, een, een, een hypotheekakte en een, een trouwakte en samenlevingscontact? Een, een leuke algemene vraag, Jan. Zormskippen. Nou, daar hebben we het kennelijk. Is het nog meer te beleven dan? Ja, jongen, maar. Ja. Je, ja, je, niet, je, je komt niet eens in het een half jaar praten over of, of niet, je misschien kan verrijven. nog geen luisteraar te wachten op. De, de, de, wat doet er alles op zijn werk? Dat maakt allemaal niet wat uit. Sorry, meneer Neven. Ik hoor net dat u een totaal niet beroep heeft. Het spijt ons. een heel boeiend beroep. Een heel boeiend beroep. Ja, prima. Hey, uh, <laughs> ik, ik wil u hartstikke veel ple plezier wensen met uw boeiende beroep en, uh, oh. en met uw worsthandel. Ja? Nou, ik vond, het, ik vond het leuk dat u belde. Ja, Meent ja. u dat nou? Ik vond het ja, zelf namelijk okay, helemaal leuk. geen moeran. Het was wel een beetje laat, maar ik vond het toch erg leuk om in de uitzending te zijn. Fe oh. Dank u wel, meneer. Ja. Nou, ik zie het ook Succes ermee, hè? <laughs> okay. Nee, echt niet. Ik zeg het echt niet in zijn hoofdpunt. Maar dat maakt niet uit. Daar ben je in even. Goeiedag. Broer. Echte jammer. We zijn niet uh, onverdeeld gelukkiger met ons kabinet Rutte 2 plus partners. Uh, Laten we kijken of onze hoofdgast uh, dit bewind wel ziet zitten. Want we praten natuurlijk verder met de economen bij ons vanavond. Alfred Kleinknecht. Ja, uh, wat vindt u ervan uh, het uh, economisch beleid van Rutte 2... Kijk, uh, het is niet alleen het kabinet, maar er is op dit moment in Nederland iets raars aan de gang. En er zijn meer economen, die, Bas Jacobs heeft dat heel mooi voorwoord recent nog in de krant. Uh, wat we eigenlijk hebben is, we zitten midden in het zogenoemde Keynesiaanse spaarparadox. En het spaarparadox dat zegt, als we met z'n allen sparen, iedereen spaart krampachtig, dan gaan we uit, uiteindelijk met z'n allen minder sparen. Juist omdat we meer willen sparen, sparen we minder. En ah, Dat moet je even uitleggen. Ja, dat moet je even uitleggen. Wat dat de ieder... Keynesiaanse spaarparadox, ja, Probleem, we zitten in een systeem waar de uitgaven van de een altijd de inkomsten van iemand anders zijn. Dus als iedereen krampachtig spaart, dan komen, lopen bepaalde mensen inkomsten mis. Ja, die kunnen dan, worden niet sparen. Ze, dan worden ze werkloos of ze verdienen niks meer. En dan moeten zij een beroep doen op een besparing. Dus het probleem is, zuiver boekhoudkundig kun je niet maken dat iedereen in de economie, dus de pensioenfondsen, gaan Dus je bent het helemaal brutiaans? Ja. Je wilt het nee, gaan consumeren? Even. Nee, nee. Ja, nou, ja, toch, ja wacht even. Het dat, dat is weer een ander verhaal. Mag nou even, man. Um, even. Je hebt op die <laughs> moment zo'n beetje alle partijen in Nederland uh, proberen hun balansen te consolideren. De banken proberen buffers aan te leggen. Ja. Bedrijven gaan hun winsten liever niet zo erg investeren, liever ook in reserves zetten. Uh, particuliere huishoudingen die onder water staan, proberen de hypotheek af te lossen, in plaats van het geld naar de te brengen. Uh, um, wie nog? De, de staat probeert te saneren. Nou, uh, de de, de pensioensfondsen moeten ook nog zo nodig gesanierd worden. Die had het best kunnen wachten, maar die mag ook niet wachten. Dus iedereen doet tegelijkertijd iets wat individueel ook rationeel is. kijk, Ik zou ook, als ik al in de min zit, uh, meer sparen. Het is een verstandig dat iedereen dat doet. Maar als, als we alles samen dat doen, dan krijg je het paradox dat we met z'n allen te veel sparen. We doen dus te veel van het groeien. En dat betekent dat gewoon je nationaal product niet meer groeit, of mm. heel nog krimpt. Omdat gewoon mensen bestedingen mislopen. Het is gewoon een typisch Keynesiaans spaarparadox. We sparen allemaal, we proberen allemaal krampachtig te sparen. Maar, aan het einde zullen we minder sparen. Maar het vreemde is natuurlijk dat de overheid uh, aan de ene kant zegt van je koop, een auto, kopen huizen, gaan nog een keer naar, de, naar, naar het bordeel. En aan de andere kant gooien ze zoveel lastenverzwaring in dat, dat je alleen maar denkt: van joh, ik, ik denk nog wat ik nog kopen, zijn zes blikken bruine bonen en voor de rest zoek het maar uit. Snapt u? Ja, dus ja. dat beleid is, uh, uh, ja, ja. ik wou zeggen waardeloos, maar dat is onwaardeloos. Ja, uh, bagger. Ja, het probleem is dat je voortdurend uh, meldingen uitstrooit. van nu komt daar weer een tegenvaller en nu komt daar weer een tegenvaller. Dus mensen worden angstig en mismoedig. Durven geen geld meer uit te geven. Dan kan de minister-president nog een beetje pep -talk doen... van ja, dus ga maar eens onze... lekker mieren, maar dat doet er geen hond. Ja, en dan ga je jezelf uh, de crisis in, in, in jagen of in, in, in praten. No? Uh, u bent uh, van de linkse overtuiging, hè? Nou, ik ben niet een zo'n Keynesiaans econoom, maar ik denk in dit ik ben meer uh, door Schumpeter dan door Keynes geïnspireerd, en meer innovatietheoreticus dan, dan vraagtheoreticus, maar ik vind in dit geval heeft het linkse Keynesianisme een punt, ja. Ze hebben een punt op dit moment, dat ken ze aan. Ik vind het goed dat ze zich een beetje roeren. Laat ze dat voor vooral uitdragen, want het is echt een probleem nu. Je praat jezelf de crisis in, je verscherpt de crisis. Door... Kijk, ook in Duitsland is volstrekt onverantwoord... dat bijvoorbeeld Merkel nu op een evenwichtige begroting gaat zitten straks. Die hebben straks uh, inkomsten plus, uh, versus uitgaven, nul. Kreeg geen overheidstekort meer. Een land als Duitsland hoort in zo'n crisis... minimaal 3% overheidstekort te nemen. Ja, en omdat de schans, als je als normatief van Europa te werken... Als ja. Nederland heeft gelukkig nog 3%, maar we matigen dan onze lonen weer. Dat is ook niet goed. Je zou op dit moment desnoods op kosten van de bedrijfswinsten... wat agressievere looneisen moeten stellen... dat die mensen weer geld op zak hebben en weer wat kunnen besteden. Dat zijn wij op zich voor, maar dat uh, gaat dan toch ten koste ik. dat zegt zelf van de winsten van de... Of ja, maar ten koste goed, van de anderzijds, die winstherstel is zo ver doorgeschoten... Dat als het nou een beetje teruggedraaid zou worden, is dat niet erg. Zegt u nou eigenlijk dat, dat die bedrijven waar we altijd van horen... dat ze met hordes tegelijk failliet gaan? dat valt wel mee, want dat winstherstel heeft zich al lang ingezet... en het kan wel minder. Structureel is de winstgevendheid hoog. Je ziet dat het gedeelde van het volksinkomen dat naar kapitaalinkomen gaat, is zo hoog als lang niet meer. Dus een totaal andere situatie. Begin jaren tachtig was het zo dat er weet ik, 90, 95 procent van het volksinkomen naar arbeid ging en een heel klein beetje nog naar kapitaal. En daar heeft terecht het argument, ja, we verdienen zo weinig geen hond investeert meer. Maar dat is al lang voorbij. We zitten nu op minder dan 80 van het volksinkomen dat naar arbeid gaat en meer dan 20 naar kapitaal. Dus dat is ruimte de, de winst. en Dat, dat, dat uh? onttrekt zich verder aan de, aan de economie, dat bedoelt u hoe bedoel je? Ja, nee, Dus die 20% dat houden die mensen, die ondernemers In principe gaat op. ruim 20%, 22, 23% naar de ondernemers. Dus in principe is er ruimte voor winst. Als bedrijven het toch slecht doen, ligt het daaraan dat het er weinig koopkracht is om hun producten af te nemen. En dat komt natuurlijk omdat de consument voortdurend afklemt. Dus je zegt eigenlijk, die, mensen, die bedrijven moeten in hun eigen belang een deel van de winst investeren in de koopkracht, in arbeid, in meer salaris. Dat ja, kunnen dat kunnen zij niet doen. Dat zou de vakbond moeten doen. Want kijk, op dit moment wordt de consument van alle kanten afgeknepen. Pensioens ze verhogen de premies en gaan de uitkeringen uh, uh, reduceren of niet meer indexeren. Uh, iedereen probeert te saneren en minder te besteden. Dat is echt een bestedingscrisis nu. En daar heeft het Keynesianisme een punt. Ja, maar de, de, de, de regering, uh, uh, Rutte, die, uh, die roept dus koop wat. Mm. Aan de andere kant... Uh, pep talk. Ja, pep talk, <coughs> uh, maar voornamelijk onzin. Om, omdat hij namelijk ook zegt van uh, koop wat, maar we gaan, wat je hebt gaan we nog meer afromen door lastenverzwaring um, uh, Hoe kan hij dit beleid veranderen zodat we de economie wel een, een, een pep krijgt en niet alleen maar een talk? <laughs> Ja, de marges van het beleid zijn natuurlijk smal, maar ik zou bijvoorbeeld die laatste 6 miljard niet meer gedaan hebben. Ik zou ja, zeggen, dan moet we van al, alle Leen. Het doet dan maar 4% overheidstekort wat mij betreft, dat is nog niet erg. Je zegt niet, je moet het laten lopen. Kijk, we moeten niet terug naar de periode van wiegelen Van Acht, toen je 8 of 12% van je nationaal product als overheidstekort had, want dan loopt de staatsschuld heel hard op en dan krijg je ook helemaal een probleem. Maar zo'n 3-4% tekort op jaarbasis kan Nederland best nog hebben. dat Een Duitsland zou het ook makkelijk kunnen hebben. Volstrekt onverantwoord van Merkel dat ze dat niet doet. Dat ze op uh, consolidatie zet. Dat had je kunnen doen. En dan had je in ieder geval een beetje de crisis nog tegengewerkt. Kijk, we moeten ons toch realiseren... dat is in 2008 een van de grootste zeepbellen... in de geschiedenis van het kapitalisme geëxplodeerd. Ik heb recent een voortracht gehoord van professor Schiller uit Yale. Die heeft net de Nobelprijs gekregen, die was in Amsterdam. En als je die getallen van hem bekijkt... Ja, ik, ik heb me dat wel een beetje gerealiseerd... maar ik schrok toch nog een keer toen ik het nog een keer zag, nou, in detail. Er zijn dus behoorlijke zeepellen opgeblazen en vervolgens geplatst. En die aanpassingsbewegingen en die consolidatie... en het wegwerken van verliezen, dat kan nog heel wat jaren duren. Dus we lopen sowieso gevaar dat deze recessie van dit moment nog... Best nog wat langer kan duren. Dus je zegt eigenlijk van het is beter om, om dat dan een beetje te dempen door. Nee, het zou gedempt kunnen worden als de overheid daar minder krampachtig mee omgaat. En ook als men de loonmatiging zou loslaten. Het zou goed zijn als de Nederlandse vakbeweging nou eens met goede looneisen zou komen. Dat helpt overigens ook weer de overheidsfinanciën. Waarom want, uh, denkt u trouwens uh, dat de vakbeweging dat niet doet? Want daar zijn ze mm -hmm. toch ongeveer voor geboren? Ja, dat is zo ingeburgerd. Dat is zo'n vaste vervolgingsmodel. Kijk, ze waren natuurlijk vanaf 1982 ontzettend blij dat de werkgelegenheid weer groeide. En toen ik begon dat ik bekritiseerde in 1994, dan kreeg ik de meest giftige reacties uit de vakbeweging. Niet van de werkgevers, maar van de vakbeweging. Want al die vakbondsmensen die hadden hun rug recht gehouden... om een rebelse achterban uit te leggen... dat de hele economische wetenschap achter loonmatiging stond. En dan kwam er iemand aan die dat in twijfel trok. En daar waren ze helemaal neidig van. Ongelooflijk, ik heb het deze dagen nog even bekeken... wat daar in de krant stond soms. Daar schrik ik nu nog van als ik het wil lees. Dat realiseer ik me pas wat betekent wat, wat, wat, wat, dat, dat, dat? Daar heb ik echt een, een taboe aangeroerd uh, waar ik niet aan had, aan had mogen komen, een heilig huisje... Uit het eigenlijk en, nu weer. Je zegt gewoon, van Bonde, ja. sta op, ja. pak je een ja. ja. snelle rol het en, toch, en met z'n ja. allen naar het Malieveld. Nou, gelukkig ben ik nu niet meer de enige die het roept. Dat is ook wel wat makkelijker. Ik dacht toen, ben ik nou gek? Of uh, wat is er aan de hand? Nou, maar, maar dat aan, gaat. aan de andere kant uh, moet ik eerlijk zeggen, dan, dan is het economische crisis, er is heel weinig geld, iedereen mm -hmm. moet interen. En er <coughs> staan op een gegeven moment een paar van, die, van, van, van, van dat volk met een petje en een fluitje en een waffel op het Malieveld te gillen dat ze 2,2% erbij willen. Dan denk ik, joh, de, de, de krappen van je hoofd, hoeveel realistisch, joh, we zitten in een crisis. Maar u Zegt dus, mm -hmm. juist moet er meer geld bij. Ja, want het is, het is geen aanbod, het is een vraagcrisis. Dus kijk, als je nu nog aanbodbeleid voert... dan is het net alsof je mensen met een alpine uitrusting... de Hollandse moerassen instuurt. Je hebt het verkeerde beleidsinstrumentarium. Je moet nu echt letten op... Ik denk dat het het uur van Keynes weer is... Nu even. Hè? En dat, dat, je moet nu op de vraagkant van de economie letten... en niet op de aanbodkant. De jaren tachtig was een aanbodprobleem. Nu heb je een vraagprobleem. Dat is een andere soort crisis. En als je dat met aanbodtheoretische instrumentaria wilt bestrijden... dan ga je dieper de crisis in. Dus, dus uh, die loonmaat gingen laten varen? Ja. Gewoon weer meer betalen. Ja. En dan hebben die mensen meer geld om uit te geven. En dan ga je jezelf zo. Het daar zou uitrollen. ook goed zijn overigens, om uh, ook voor de samenhang. als je de euro wilt redden. Binnen de eurozone hebben we heel grote onevenwichtigheden. omdat Duitsland en Nederland zich kapot exporteren. en die Zuid-Europese landen. We ja, gaan input, het, over, gaan het na het nieuws nee? uitgebreid over Europa hebben. Want mm -hmm. dat is inderdaad een mm -hmm. goed onderwerp. Maar ik wil toch nog even terug naar de politiek hier. Uh, u, u, u, u, u schaatst er handig een beetje omheen uh, met de uh, economische theorie... maar wat, wat vindt u nou van? Moet dat weg, dat kabinet? Of mag, moet het blijven? Wat, hoe, hoe, hoe ah, moet kijk, het is voor Nederland ook niet goed als we alle anderhalf jaar... wel nieuwe verkiezingen zijn en dan ligt weer alles stil. Dat is ook voor je imago in het buitenland niet goed. Hè? Je krijgt langzaam al een beetje het imago van een bananenrepubliek als we alle twee jaar een, uh, een regeringscrisis zijn. In die zin heeft het land natuurlijk ook behoefte aan stabiliteit. Vindt u het een stabiele toestand dat de twee partijen uiteindelijk... drie andere partijen bij moeten zoeken ja. om het nog een soortje bestuurbaar ja. te blijven? Is dat, is dat stabiel, naar nou, uw gevoel? Nee, wat, wat je zou moeten doen is in Nederland een kiesdrempel invoeren om al die kleine partijtjes maar eens uh, weg te krijgen. En ja. Dat ja, gewoon een uh, weer besluitvorming. Uh, het, het, het, het is heel erg schadelijk voor de democratie als er eeuwig gepelaverd wordt en dat er weinig besluitvorming komt. Er moet gewoon meer besluitvaardigheid zijn in Den Haag. En daar heb je wat grotere partijen voor nodig. Ik zou heel streng blijden voor een uh, kiesdrempel. In Duitsland hebben ze een 5% Drempel, ...hebben ze ingericht vanwege die ellende met de Republiek van Weimar... ...die in 1933 toen onderging aan besluiteloosheid. Ze hebben we toen gezegd bij het opzetten van de nieuwe democratie in 1948... ...we moeten gewoon besluitvaardigheid waarborgen... ...en daar heb je een kiestrempel voor nodig. Ja, wordt tijd dat we dat hier in Den Haag ook uh, gaan doen? Vijf procent denk ik nu eraan? Ja, of verlicht 3% of 4%, dat kan je opraden. Maar ik zou in ieder geval een kiestrempel hebben. Anders heb je straks nog een lijstradelband, of weet ik wat, in het parlement. Ja, en dat is heel slecht voor het aanzien van de parlementaire democratie. Moeten we ook aan die, die ontslagrechten uh, gaan zitten, qua versoepeling? Daar ben ik heel erg op tegen vanuit het onderzoek wat ik doe. Maar waarom? Uh, ik ben innovatieonderzoeker. En we vinden in ons empirisch onderzoek uh, duidelijke aanwijzingen. Dat uh, versoepeling van het slagrecht het innovatieproces negatief beïnvloedt. Dat je dus minder productiviteitsgroei en minder innovatie krijgt. Als je ons slagrecht versoepelt. Dat is nogal belangrijk dat u een zegt. Je krijgt een want, meer mobiele uh... arbeidsmarkt. Nou, je krijgt meer ja. jobbaanwisselingen. Frequentere baanwisselingen. En die kortere baanduren hebben een aantal negatieve gevolgen... bijvoorbeeld voor de kennisontwikkeling in bedrijven. Die hebben negatieve consequenties voor de loyaliteit van mensen... die dan kennis kunnen lekken en dat soort dingen. Dus een hele batterij argumenten En dat kunnen we ook empirisch aantonen dat het hout snijdt. Maar aan de andere kant kun je toch ook mensen eh, dus eerder ontslaan... maar ook weer eerder aannemen... Dus mm -hmm. dan kan je je veel meer, hebben, want anders zit dus je hebt dat vooral het argument met vers bloed, hè? Ja, precies. Dat er meer vers bloed binnenkomt. Dat werkt heel goed in een garagebusiness innovatie. Bij garagebusiness, bij die sleutelaars die in een schuurtje iets, zoals Silicon Valley in de jaren tachtig. Daar heeft het prima gewerkt. Maar bij de meer gevestigde bedrijven, die hebben typisch zo'n traject dikwijls, dat ze zeggen, we zijn goed in deze productlijn. Omdat we wel 10, 20, 30 jaar investeren in kennis en dat product en die processen voortdurend perfectioneren en veel van die kennis die ze dan nodig hebben zit in de vingertoppen en tussen de oren van mensen het is gewoon ervaringskennis en als je dan een duiventil van een personeelsbestand hebt dan werkt dat niet meer goed in Amerika hebben ze het probleem dat de Amerikaanse maakindustrie de IT is gelukkig wel die doet het wel nog goed maar de, maak, de klassieke maakindustrie kan niet meer concurreren tegen Japan, de Japanners en de Duitsers die drie grote van Detroit, de Chrysler, General Motors Worden rechts en links voorbij gelopen door de Toyota's en de Volkswagens omdat ze juist deze leerproces en niet meer goed beheersen. Dat is te veel duiventil, te veel hiring en firing. En ik hoor hetzelfde nu overigens ook uit Silicon Valley, die grote succesnummers als Google en, en hoe is allemaal, Intel en zo. Het grootste probleem op dit moment is dat ze te veel personeelswisseling hebben. In Silicon Valley wisselt op dit moment ongeveer 10% van de ingenieurs per jaar van baan. En we dat, weten dat, uh, we weten dat <coughs> baanwisselingen een belangrijke. Kanaal zijn voor weglekken van kennis. Dus als jij een pionier bent, een marktleider op een bepaald gebied, je hebt een uniek product en je weet dat de naapers achter jou aan zitten en je wilt ze op afstand houden, dan is het, het meest vervelend wat kan gebeuren dat veel mensen weggaan en bij die naapers werken. Die nemen iedere telkenswerk kennis mee, waardoor je kennisvoorsprong niet lang genoeg kunt vasthouden. En daardoor eroderen ook de winsten uit innovatie. Dus snel. Nou goed, dus je ontslagrecht versoepeling, daar, daar moet Rutte dan ook maar niet mee aan de slag gaan. Uh, die 6 miljard ook niet overmaken aan, uh, aan uh, Europa. Uh, is er nog iets wat hij die, die op, op, op, op, op korte termijn kan, kan doen dat er weer een omslag komt? Pensioenen, je um, raakt al even aan pensioenen. Ja, kijk, dat... ik zou bijvoorbeeld zeggen: ik vind het een manie dat nou de pensioenfondsen midden in de crisis moeten consolideren. Daar had men nog best kunnen zeggen: stel dat maar twee, drie jaar uit. Dat was helemaal niet erg geweest. <coughs> En dat werkt zoals het nu is, werkt in feite het pensioenstelsel pro-cyclus. Het versterkt de conjuncturele fluctuaties. Want in de hoogconjunctuur, als het hartstikke goed ging... hebben ze heel veel beleggingsopbrengsten. Dan hebben ze premiewakanties ingevoerd. Dus mensen hoefden minder premie te betalen. Daardoor hebben ze nog extra koopkracht in de economie gezogen. op een moment dat er inflatie dreigde, een conjunctuuroverhitting. En nu in de crisis, als het tegenvalt... Moeten ze de premies verhogen, waardoor ze de koopkracht wegzuigen en de no. crisis versterken. Nou, Met een beetje slim reguleren en inrichten had je dat andersom kunnen doen... of je had in ieder geval kunnen zorgen dat het neutraal is, dat het niet de conjunctuur versterkt. Vindt u het te paniekerig <tomt> allemaal? Dat vind ik paniekerig wat er gebeurt. Bij de, tenminste, de pensioensfondsen had je nu niet hoeven te consolideren op die manier. Er was geen dringende noodzaak, want een pensioensfonds gaat niet zo snel failliet. Maar ja, dekkingsgraad, hè? <tomt> De dekkingsgraad. Ja, goed, dan is die maar laag. Dat, dan blijft het maar een paar jaar zo. Dat, ze dat is heel zeggen. verschrikkelijk. Als we <coughs> dat begrijpen we wel. Nou, dat vinden die Nederlanders verschrikkelijk. Ik vind het een typisch Hollands. Uh, Cultuurprogramma. Oh, dat, dat <laughs> kijk, er is, nergens, nee, er is nergens in Europa of in de wereld relatief en absoluut zoveel geld gespaard voor de oude dag. Je hebt meer dan duizend miljard euro opgehoogd. Ja? En nergens maakt men zich zoveel zorgen om de oude dag als hier. Nou, dat vind ik een beetje raar. Ik, ik heb het nooit goed begrepen dat Hollanders zich zoveel zorgen maken om hun pensioen. Dat zullen we nou eens over typische Duitse dingen gaan hebben, meneer? Ja, ja. Nee, u heeft wel joh. We zitten hier met een op een berg geld en ja. maar zeiken. Ja, maar ja, ja, we zeiken over alles hier. We zijn oh ja, de... u het over mentaliteit. Is het alles opgestapeld? Is het allemaal een mentaliteitskwestie? Dat is, dat, is dat toch een beetje dat Nederlandse knie, knieterige... <lacht> uh, we zijn niet zo erg te veel, joie de vivre. Hè? Dat we lekker geld gaan spanderen hier. Ja. Ja, waar dat dan zit. Ik wil er verder niet uh, land nu uitschelden. Maar ik vind het een beetje een rare manier hier in Nederland... dat men zich zoveel zorgen over de pensioenen maakt... dat er ook altijd zoveel ophef in de pers is... als maar zo'n ding een beetje onder water staat. Wat, wat is dat nou? Ja? Uh, we hebben zoveel geld opgespaard. En je hebt straks in de hoogconjunctuur heb je nog ruimte genoeg... om weer dingen bij de lade te laten trekken. Kijk, je had bijvoorbeeld kunnen zeggen... <kuggen> waarom doe je dat nou niet zo? Je kunt voor de laatste 50 jaar een soort gemiddeld rendement berekenen. We, ga, nou, we gaan zo met ja. We gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. We praten straks verder met meneer Kleinkrecht, Want die moet nog even hoesten ook. Ja. En hier is het nieuws. <lacht>